Morgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn zeker zes doden gevallen door een aantal tornado's. Drie van hen kwamen om in de buitenwijken van Nashville. Door de tornado's zijn daken van huizen gerukt en zitten duizenden mensen zonder stroom. Deze medewerker van een speelhal vertelt dat kinderen doodsbang waren. You could hear all the kids screaming and crying. It was really devastating. Um, the debris and the smoke dat happened after was er even woorden voor Ik was gewoon wauw, er is geen manier dat dit gebeuren. In een appartement in Os in Brabant is een man dood gevonden nadat er was geschoten. Of die man ook is overleden door de schietpartij, dat weet de politie nog niet. Er is volgens hen nog veel onduidelijk. Op dit moment houden we oude scenario's open, ook dus met de misdrijf. Dat zijn omstandigheden waarna de onderzoek echt wel noodzakelijk is. En dat zijn we op dit moment aan het doen. De politie in Os heeft nog niemand opgepakt. In De familie van de vorig jaar overleden Masha Amini mag Iran niet uit voor de uitreiking van een Europese mensenrechtenprijs. Die is na haar dood aan haar toegekend en de ouders en de broer werden tegengehouden op het vliegveld. Masha werd in Iran het symbool van het verzet tegen het regime. Ze overleed toen ze werd opgepakt door de moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg. En de grootste kerstboom ter wereld staat weer aan. Die staat in IJsselstein in Utrecht. En het is niet echt een kerstboom, want het is een zintmast van 372 meter hoog. En daar hangen ze elk jaar supergrote staalkettingen met lampen aan. En dat is een flinke klus, vertelt de organisator. Lampjes, hoeveel? 120. Kabels? Aan ah, 4 kilometer kabels. En de hoogste hangen op 325 meter. En dat betekent dat in de praktijk mensen op die hoogte bezig zijn... om kabels extra tuien te bevestigen. Ja, gisteravond gingen voor het eerst de lampjes aan. 3, 2, 1, oh! Het idee is ooit ontstaan toen er nog medewerkers in die mast zaten. En die hadden kerstverlichting opgehangen. En daarna dachten ze, dan moeten we het ook goed doen. Dan nog het weer, vooral in het midden en het noordoosten nog regen. Het waait ook flink, vooral aan de kust. Vanmiddag op veel plekken droog, met ook nog wat zon bij een graad of 9. En tegen de avond gaat het wel weer regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 ZFM Met nu ZFM Jazz Uh, luisteraars. Het is weer tijd voor uh, Jazz op ZFM van 10 tot 12 elke zondag. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. U bent normaal gewend dat ik uh, open met een nummer van Toets Tielemans. Nou, dit was ook een nummer van Toets Tielemans. Alleen samen met uh, Jim Hall, een fantastische uh, gitarist. Vooral op de elektrische gitaar. Hij is precies tien uh, jaar geleden op 10 december 2013 overleden in New York. In ieder geval het uh, nummer Have Yourself, a Merry Little Christmas. Heel toepasselijk. De studio is ook helemaal in een, uh, een prachtige kerstsfeer gebracht. Ik hoop alleen dat het weer in Zandvoort ook nog een beetje meewerkt na deze stormachtige nacht. Maar we gaan uh, gewoon lekker verder met uh, twee uur jazz. Warme klanken van een uh, klarinet van de klarinet van Ken Peplovski met zijn kwartet uh, van het album When You Wish Upon a Star. En de nummer is I Wish on the Moon. En daarvoor horen jullie een beetje ook wel mainstream jazz, maar van een uh, Lenny Tristano, ook een Amerikaanse uh, jazzmuzzicin een pianist. En dat uh, was dan een beetje uh, na het uh, improvisatie jazz toe super leuk, hartstikke mooi. matter how you treat me now, I'll be around from now on, your latest love can never last, and when it's Be around when she's gone Goodbye again And if you find a love like mine Just now and then To say you're feeling fine And when things go wrong Perhaps you see You're meant for me So I'll be around When she's gone Als je het over Nederlandse jazzzangeressen hebt, heb je het natuurlijk al gauw over Rita Rijs of Gretje Kruidveld. Maar ook Anne Burton is zeker een uh, super Nederlandse zangeres. Zij is uh, geboren op uh, 4 maart 1933 in Amsterdam. Haar moeder uh, kwam uit Polen en haar vader was een uh, diamantbewerker. En het grappige is wel om te weten van deze zangeres, is dat uh, ze eigenlijk nooit zangles heeft gehad, maar ze luisterde naar Amerikaanse zangeressen als Doris J. Joe Stanford, Rosemary Clooney, Ella Fitzgerald en Sarah Fulke. Later was Billie Holiday een inspiratie voor haar. Ze wilde muziek in en nam rond 1955 de naam Anne aan. Vandaar de naam En Echt een prachtige Nederlandse zangeres. Ik heb al vaker nummers van haar gespeeld. Het is dus een prachtige, warme stem. Maar om niet alleen bij het Nederlandse te blijven... heb ik nu een fantastische saxofonist. En dat is Carrie Mulligan. Dat waren de mooie klanken van uh, Ben Webster op zijn uh, saxofoon... en begeleid op uh, piano met Oscar Peterson. Uh, het was het nummer Oscar Peterson Meet of van het album Ben Webster Meet Oscar Peterson. En daarvoor hoorde je ook prachtige saxofoonklanken... van een uh, Carey Maligan met zijn kwartet... en het nummer heette Lullaby of the Leaves. En als we het natuurlijk over jazzmuziek hebben... dan hebben we het altijd vaak over Amerikaanse jazz... en Amerikaanse... Uh, Artiesten. Maar wat eigenlijk helemaal onderbelicht is, ook waar prachtige jazz vandaan komt... is ook in het Franstalige. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van een uh, Nederlandse zangeres. Maar ze uh, heeft een Egyptische moeder. Heeft haar oorsprong in de, in de popmuziek gehad. En is op latere leeftijd in de jazz gegaan. Haar eerste album uh, was ook begeleid uh, door Toets Tielemans. Ik zou zeggen, uh, laten we haar... Uh, uh, ze zal zichzelf voorstellen. Ik ben Laura Fidji en wens alle luisteraars van ZFM Radio fijne feestdagen. Have yourself a merry little Christmas La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs met de La Mer. Uh, in het Frans, deze keer... Uh, ze zingt normaal ook altijd in het Engels... maar deze keer ook in het Frans. Ze heeft al meerdere nummers in het uh, Frans gemaakt. Bijzondere Nederlandse zangeres. Uh, als ik naar mijn uh, huissituatie of thuissituatie kijk... en mijn vrouw die houdt uh, van pop en van, uh, van rap... en mijn zoon van 18... Nou, die houdt natuurlijk ook van hedendaagse muziek. Maar heeft de hele tijd uh, zich helemaal geïnteresseerd voor de klassieke muziek. We zijn ook vaak uh, naar klassieke concerten geweest voor hem. Super gaaf, super leuk om te zien. Maar de laatste tijd interesseert hij zich ook van jazz. En hij kwam er een keer naar me toe en zei, pap, weet je dat er ook uh, fantastische uh, Franse jazz is? Ja, nou, hij liet me een paar nummers horen. En dit nummer is ook uh, door hem uitgezocht. Het is uh, Samba de mont cure Nou, mijn Frans is niet zo heel erg goed. Van uh, Caroline Clement, is een Franse zangeres. Uh, zij uh, komt uit een super muzikale familie. En uh, ze studeerde eerst de klassieke viool en is later uh, naar de jazz gegaan. Het is een uh, prachtig, vrolijk nummer. Wat ook wel een beetje past bij het weer wat nu uitkomt in Zandvoort. Met het zonnetje wat eruit komt. Zo gezegd. De Franse zangeres is Carolie. met het nummer Samba du Mont Cur qui -bet. que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel traqueur Mon Dieu, que c'est vache, mon amoureux, est reparti là-bas. Mon Dieu, que c'est triste, il me m'aimait si peu, moi je l'aimais tant, je crois. Mon Dieu, tu t'en fiches, toi tu n'as dieu, que pour une autre que moi, même si le Samba, la samba En waar ze natuurlijk uh, ook uh, Frans zingen, is in Canada. En de volgende zangrest die ik uh, klaar heb staan... Uh, dat is uh, Emily Claire Barlow. En uh, zij is begonnen in de jazzmuziek samen met haar vader die drummer was. En in uh, 2012 heeft zij een album uitgebracht. Dat heet uh, Soul ce Soir en heeft daarmee ook een prijs gewonnen. De Juno Award. En daarna heeft ze op datzelfde album is ook een uh, nummer Claire D. En dat heeft ze met het Nederlandse Metropooldakorst opgenomen. Echt ook een super uh, mooie, lichte stem. Een jonge, uh, jonge, ja hoe zeg je dat, muzici, een, uh, een vocaliste, in 1978 geboren. Dus uh, jazz leeft echt wel onder de hele dagse mensen. En daarom ook uh, dit nummer van Emily Claire Berlot. C'est Tibon. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Où oh, c'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien de tout, mais qui en dit de De stad, dans la rue nous oh, si bon de straat, de straat, de de straat, dans ses yeux Un espoir merveilleux Franstalige muziek. Maar we gaan wel de hele wereld over. Ik heb een prachtige uh, jonge zangeres gevonden. Zij is geboren in 1985 op Havana, Cuba. Het is een Kaapverdische zangeres. Ja, hoe het? En ze woont tegenwoordig in, uh, in Lissabon. En ze zingt Frans. En ze heeft ook onder andere al in uh, Nederland opgetreden hoor. In, uh, in het Paradiso op het Noordzee Jazz Festival en ook uh, op het Amerika Afrika Festival. Dus ze heeft een prachtige, mooie. Lichte stem. Ik zou zeggen, geniet van deze mooie klank van Marda Andrada. En het nummer heet Comptile en Pluva. als ik het goed uitspreek. de <middels> porte, Nu de diamant Posé sur mon chevet des présents chaque jour De l'amour A toi qui me vois mignonne Maintenant du genou fonge Ne prends pas garde à ma mise Et sur leur jour on frange Jadis ici si j'étais reine Et les yeux de ces messieurs Sur mon aimable personne Et cela t'étonne Laïa laïa, rose trémière et joli cœur, les soirs de première Comme si Nuit de diamants posés sur mon chevet Comme si Des soupirants et des atours en décédé si tu savais Comme si Des présents chaque jour De l'amour Comme si Voilà que j'ai tout perdu de mes morts de mon apôtre Qui saurait dire à présent Que naguère comme nul autre Je fascinais le tout venant Ayala aïe aïe aïe de zébies en de rigueur, Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers. Des soupirants et des atours. En décédés, si tu savais. Des présents chaque jour. Plus que dit, toi, si on pleurait. La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça, je l'ai appris. Donne à présent de quoi manger, mignonne. Gagne ton ciel et me sois bonne. Ma joue celle elle, ma mignonne. La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne. Gagne ton ciel et me sois bonne. Ma joue celle elle, ma mignonne. continent ...en uh, natuurlijk met een fantastische Amerikaanse uh, saxofonist... Uh, ...Stanley Kayetsky, ook wel bekend als Stan Ketz. Stan Ketz was natuurlijk een uh, Amerikaanse tenor saxofonist... ...vooral bekend om zijn fusion van jazz en boston over in de jaren 60, ...in samenwerking met onder andere Astrid Gilberto, uh, Gioir Gilberto... ...Antonio Carlos Jobin, Jan Johansson en Charlie Bird. Hij werd door het grote publiek en zijn, uh, door zijn collega's eerst bewonderd... Stan uh, kon op zijn tenorsax heel gevoelig spelen. En dat noemt men ook wel mellow. Maar wat hij ook bijzonder goed kon, was super snel En zijn klank werd al snel beroemd. En uh, bekend als het geluid, oftewel de sound. En als je het natuurlijk over Stan hebt... dan is een van zijn bekendste nummers toch wel uh, de Curl van Ipanina. En dat is ook een van mijn uh, nou ja, toch wel lievelingsnummers. Vooral ook omdat ik een voorliefde voor saxofoon heb. En ook wel voor... Uh, uh, jazz, zangeressen. Ik vind het een echt een fantastisch nummer. En daarom wil ik het toch nog even aan jullie laten horen. Waarschijnlijk wel heel erg bekend, maar ik, uh, het is het origineel van Stan Getz uit, uh, ja, uit de 60 jaren ergens. Ja, moet ik precies opzoeken. Samen met uh, Gio Colberto. Zo gezegd, de girl van Ipanine. Mm.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 En daar zit ook wel een leuk verhaal achter. Want dat meisje heet eigenlijk... Uh, Elisa. Uh, Menenses. En nog een paar moeilijke woorden. En het was, uh, Ze woonde aan de Rue Monte Montenegro... nummer 22. En kwam uh, pas twee jaar later achter... dat zij de inspiratie was geweest voor het lied. Later waren Tom Jobin en zijn vrouw... ter rest getuigen bij het huwelijk van nu de bar heet... Tans Carota de Ipanina. Uh, want uh, Stanket... zat... Uh, uh, koffie te drinken. En toen kwam altijd dat uh, meisje langs lopen. En aan de hand daarvan hebben zij uh, dat uh, een nummer gezongen. Of uh, een nummer gemaakt. Uh, ik maak er nu een beetje een ratje toe van. Want uh, mijn computer met de tekst die doet het niet meer. Maar in ieder geval uh, de zon komt eruit in Zandvoort. Mijn naam is Marco. Ik vind het super fijn dat jullie luisteren. We zijn alweer aan het einde gekomen van het uh, Eerste Uur Jazz bij ZFM. Elke zondag van 10 tot 12. Uh, zometeen uh, na de reclame en het journaal gaan we lekker verder met de uh, Jazz van over de hele wereld. En gewoon lekker luisteren bij jazz. En maken er een fantastische zondagochtend van. Ik vind het super fijn dat u luistert. En uh, tot zometeen na het nieuws en, het, uh, en de reclame.